De nacht. Uur door Almegens met het NOS-journaal. In Turkse steden is opnieuw gedemonstreerd tegen de regering van premier Erdogan. Op het Taksimplein in Istanbul, waar het protest vorige week begon, stonden gisteravond duizenden mensen. Het was wel rustiger dan maandag toen het plein nog afgeladen vol stond. Veel betogers hadden zelfgemaakte spandoeken meegenomen en ook was er vuurwerk. Politie hield zich afzijdig. Iets verderop in de wijk Beziektas waren wel confrontaties tussen demonstranten en de politie die traangas inzetten. Ook in andere steden waren opstootjes. In de havenstad Izmir zouden 16 demonstranten zijn opgepakt nadat ze via Twitter hadden opgeroepen tot geweld. De situatie in de overstromingsgebieden in Duitsland is nog altijd kritiek. Grootste punt van zorg is het waterpeil van de Elbe. Dat is gisteren bij Dresden met een meter gestegen.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 Nu al wakker. Met Tun Verstegen en Leon Mastic. Goedemorgen, het is woensdag 5 juni 2013. De dag waarop honderden, zo niet duizenden fietsen weer de Alp du West opfietsen... om geld in te zamelen voor het KWF. Tegelijkertijd denken ze aan een dierbare die vechten tegen een verschrikkelijke ziekte. Ik zie een foto op je stuur. Ik zie een onze Dat mijn vader. Hij is jaar overleden. Het is drie jaar ziek geweest. Hij had darmkanker. En uh, ja, we hebben het hem beloofd, dus dat hebben we gedaan. Het ging super. En wat gebeurt er dan als je over de streep komt? Het is helemaal geweldig, het is helemaal super. Ook zal het oosten van Duitsland vandaag weer moeten blijven vechten tegen het water. De noodtoestand is inmiddels afgekondigd en ook 100 miljoen aan euro aan hulp is in aantocht. En het, is een, het zou een beetje toevallig zijn, maar woont u tussen Nijmegen en Winsen... dan moet u van daar opletten. Defensie heeft een oefening in het gebied... dus de losse flodders kunnen zomaar om uw oren vliegen. En ver daar vandaan kunt u een beetje blij zijn... want vanavond staat Neil Jong met zijn Crazy Horse... in het Ziggo Dome in Amsterdam. Als u wilt reageren op onze uitzending, dat kan natuurlijk. Dat kan telefonisch. Bel dan naar 0800 1121. Dat is een gratis nummer. En Twitter, hartstikke modern. Dat kan ook. Met de hashtag WNLNacht komt het hier op de redactie aan. Nou, en dan gaan wij naar onze studiogast. Want het gaat het CDA de laatste jaren niet bepaald voor de wind. Zo werden er bij de laatste uh, Tweede Kamerverkiezingen... slechts 13 zetels veroverd. Tijd om daar iets aan te veranderen. En dat gebeurt niet alleen bij de partij zelf. Ook tax CDA werkt er hard aan om dat imago te verbeteren. Dat doen ze sinds kort met een nieuwe voorzitter, Julius Terpstra En hij zit deze ochtend bij ons in de studio. Julius, goedemorgen. Goedemorgen, hallo. Ja, vers van de pers, anderhalve week voorzitter. Klopt. Ja, Had je dat verwacht? Had je dat zien aankomen? Uh, nou ja, we hebben drie maanden campagne gevoerd. Ik had twee opponenten. En uh, nou ja, zoals het een democratische jonge organisatie betaamt... Uh, zijn wij alle drie het land in gegaan en hebben wij geprobeerd leden te overtuigen. En uh, op het congres anderhalve week geleden in Zeist uh, ben ik gekozen. Dus uh, het, ze hebben het heel goed stil weten te houden. Maar uh, nou ja, dus helemaal onverwacht niet, maar wel ontzettend blij. Ja, en hoe bevalt het zo die eerste anderhalve week? Heel goed, heel goed. Wij zitten als CDJ uh, houden wij kantoor in het partijbureau in, in Den Haag. Dus je zit gelijk uh, dicht op vuur, wat het ontzettend leuk maakt. En uh, ja, vrij hectisch, maar het is hartstikke goed. Ja, wa waarom kies je er dan toch voor in een tijd dat zo'n partij het, het heel moeilijk heeft... dat jij dan precies die kar wilt gaan trekken? Je zou kunnen zeggen, ik laat eerst iemand anders een beetje oplossen... en dan ga ik uh, weer vooraan staan. Ja, dat, dat is een keuze. Maar het is ook wel weer heel erg leuk uh, om juist nu uh, aan de slag te gaan... Uh, met, de, met de jongerenclub, en zeker met de jongerenclub van het CDA... Uh, want uh, de, de ligt, er is veel te doen en uh, een grote uitdaging. En juist uh, nu is het goed om het CDA scherp te houden, denk ik. Nou, heb je een anderhalve week al, uh, al de eerste stap kunnen zetten daarvoor? Nou, ik heb, heb vooral in eerste instantie kennis gemaakt met bijvoorbeeld de Tweede Kamerfractie en uh, wat mensen op het partijbureau. En verder uh, is het CDA ook een vrij forse uh, organisatie. Dus daar uh, ligt zelf ook veel werk te doen. Ja, de eerste anderhalve week zitten er dus inmiddels op. Uh, er komen nog een heleboel maanden aan waarschijnlijk voor jou. Uh, wat zijn je plannen voor de eerstkomende maanden? Uh, nou ja, de eerste focus gaat liggen op de gemeenteraadsverkiezingen van uh, maart 2014... En ik uh, denk dat het ontzettend belangrijk is... al die verschillende gemeentes uh, met al die afdelingen... om daar ook zoveel mogelijk jongeren op de lijst te krijgen. Daar uh, ga ik me als eerste voor inzetten. En daar uh, trainen we dus ook jongeren voor. Is dat is een zware taak, want het lijkt me niet, uh, politiek is voor veel jongeren niet sexy, denk ik. Nee, en dat is ontzettend jammer... want politiek beslist wel over heel erg veel zaken. En uh, zowel landelijk, maar ook lokaal. Uh, dus het zou uh, goed zijn als jongeren zich daar meer mee bezighouden. En dat zie ik ook wel echt wel als, als, een, uh, als een taak om uh, ja, jongeren erbij te betrekken. En uh, zodra uh, jongeren ook plaatsnemen in de gemeenteraad... denk ik dat het ook een stuk actueler wordt voor jongeren. Geef je daarin zelf nog een voorbeeld? Zit je zelf in de gemeenteraad bijvoorbeeld? Ik, nee, nee, nee, ik kom uit Leiden. Uh, ik ben nu bezig met de, met de CDJA. Uh, maar ik ga me wel actief inzetten... richting de gemeenteraadsverkiezingen... voor volgend jaar uh, in, mijn eigen, in mijn eigen plaats Leiden. Ja. Ja, wat is je, je basisdoel daarbij? Ja, die jongeren erin krijgen, ja, maar, maar voor ja, Leiden zelf? Ja, ja, voor Leiden zelf. Leiden is natuurlijk een studentenstad. Daar gebeurt ontzettend veel bijvoorbeeld uh, problemen rondom uh, studentenhuisvesting. En het is uh, belangrijk dat de gemeenteraad en het uh, college daar, uh, daar wat aan doen. En dat gebeurt ook wel, maar het is goed om... Uh, om de jongeren daar ook een stem in te geven. Dus ook in Leiden zullen we proberen een jongere hoog op de lijst te krijgen. Dan heb ik wel opgevangen dat jouw motto is... zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Ja. Nou, de, de, de tekst komt geloof ik van Shaffi. Shaffi maar ja. waarom heb je daarvoor gekozen voor dat nou, motto? Eerst, ik had eerst... Ik, ik heb campagne gevoerd met... Hè, je hebt de letter C, D, A, en toen had ik de C voor creativiteit... de D voor daadkracht... De J voor jovialiteit en de A voor de ambitie. Dus ik ben, uh, ben een beetje aan het goochelen geweest met motto's. Uh, ja, dit, dit is er zo opgezet. Ik vind het overigens een prachtig nummer. Ik luister graag naar Shoffi. Uh, ik vind dat het, uh, het omvat veel hè, van mm -hmm. het leven Ja, dus daarom uh, denk je, nou daar kan ik wel even de strijd mee aanbinden. Dat hoop ik. Dat denk <laughs> ik wel, ja. We gaan uh, uh, nog uh, een paar keer uh, het komend uur tot zes uur met je praten, Julius Sterpstra, de voorzitter uh, sinds kort van het CDJA. Aangezien het grote oranje het vorige zomer op het EK voetbal niet waar kon maken... is de komende week al onze hoop gevestigd op de jongelingen tijdens het EK onder de 21. Mike Verwij is sportverslaggever voor De Telegraaf... en hij is al een week in Israël om trainingen van de teams te bekijken. Goedemorgen, Mike. Goedemorgen. Ja, wat is de algemene indruk die je krijgt van die trainingen? Ja, de, de trainingen die we kunnen zien, die, die zijn goed en scherp. Het ziet er goed uit. Ja, maar... Uh, je, de zeg je net al, de trainingen die we, kunnen, die we kunnen zien, want dat is moeilijk om ze te bekijken? Ja, er zijn dit keer opvallend veel trainingen besloten. En ja, dat is eigenlijk niet deze jonge Oranje. Maar de, ja, de, de bondscoach heeft dat dit keer besloten. Ja. ja, en wat zie je van de trainingen die er wel uh, te bezichtigen zijn? We hebben één training kunnen zien waar uh, ja, de, de spelers 11 tegen 11 speelden. En dat, dat zag er heel goed uit. Een heel fanatiek jonge Oranje... Op het scherp van de snede. En de bondscoach was daar ook zeer tevreden over. Is er iets om aan te geven waar dat nou in zit dat dat nu op het scherpste van de snede is? Ja, ik, ik, ik denk dat het toch... Ja, het, het heeft er ook mee te maken dat Louis van Gaal de boel toch ook wel op scherp heeft gezet. En heeft aangegeven dat dit een hele mooie test is voor het WK volgend jaar in Brazilië. En dat jongens die zich hier bewijzen een goede kans maken om mee te gaan naar het WK. Ja, je zegt al de invloed van Van Gaal is uh, merkbaar. Uh, heeft dat ook te maken met de, de, de hoeveelheid besloten trainingen die er nu zijn? Want dat is niet normaal voor jonge ranje. Nee, da daar zijn we een beetje bang voor. Dat het inderdaad de invloed van Louis Van Gaal is. Voor Pot heeft in het verleden gezegd... ik heb niks te verbergen, ik wil niks verbergen. En ik zal niks verbergen. Alleen ja, de, de praktijk is helaas toch anders. Ja, nou goed. Naar de inhoud van het voetbal. Uh, een hoop A-internationals die ermee zitten. Uh, Jordi Klaas, uh, Leroy Ver, uh, Martens Indië en De Vrij. Die hebben allemaal in het grote oranje gespeeld. Hoe zijn de kansen van Nederland op dit EK? Ja, de, de, de bondscoach probeerde vanmiddag in het hotel uh, ja, de, de, de verwachting een beetje te temperen, Want iedereen gaat er toch wel een beetje vanuit dat je met 12 A-internationals... of 12 jongens die al een a land achter hun naam hebben... toch wel even de titel komt ophalen. Maar ja, dat, dat is niet zo eenvoudig, zei Corpot vanmiddag. Ook omdat Duitsland en Spanje in de pool zitten en dat ja, dat toch ook zijn kinderachtige landen zijn. Nee, zijn Duitsland en Spanje de enige waar we voor moeten vrezen dan? In, voorlopig in deze pool wel, want in, in de pool moet je bij de eerste twee eindigen om door te gaan naar de halve finale. Maar ook in, in de andere pool zit Jong Italië en dat, dat is ook een van de kanshebbers voor de EK-titel. Ja, nou, nou wordt er gesproken over die A-internationals. Die zijn trouwens lang niet allemaal zeker van een plek in de, in de basis, geloof ik. Hè. Vooral op het middenveld is het strijden geblazen. Uh, merk je het niveauverschil nou met het Jong Oranje van nu... en dat van een paar maanden geleden toen al die A-internationals... nog gewoon lekker A-international waren? Ja, ik, ik, ik heb een aantal maanden geleden de, de, de oefenwedstrijd van Jong Oranje... in Baalwerk uh, tegen Jong Noorwegen gezien. En ja, daar was een wezenlijk verschil. Dat, dat was goed, of tenminste redelijk... En nu zie je wel dat mede door de komst van Kevin Strootman... maar ook jongens als Stefan de Vrij, Bruno Martins Indy... Dat, dat het niveau toch wel met sprongen, met sprongen vooruit gaat. Ja, zijn dat de spelers waar we op moeten gaan letten de komende jaren? Die, je noemde ze al eventjes. Ja, ik, ik denk vooral op Adam Maher. Als je die ook ziet trainen in Israël... is dat echt een genot om te zien. Het is een van de jongste jongens. En ja, dat, dat is een, een pareltje. En dat viel in de voorbereiding op het EK... Van uh, 2012 vallen op dat jongens als Snijder en Van Persie ja, maar omarmden en voetballers zoeken voetballers op. Helaas viel hij op het laatste moment af, maar ik denk dat je dit toen ooit wel heel veel mag verwachten van maar. Geldt dat ook voor, voor andere landen die we tegen kunnen gaan komen, dat daar zulke namen tussen zitten? En misschien ook wel meer van dat soort A-internationals waar, uh, waar we op moeten gaan letten de komende jaren? Nou, ja, Corpot was in ieder geval heel blij dat, dat Duitsland zijn beste spelers heeft thuisgelaten. Het is ook niet de cultuur van Duitsland om echte A-internationals mee te nemen. Daar, daar hebben ze overigens wel één goede speler. Dat is die Louis Holtby, die bij Tottenham Hotspur speelt. Maar jongens als Götze en ook Draxler van, van Schalke, die, die gaan niet mee. Maar Spanje komt toch met een behoorlijke ploeg. Als je, als je ook ziet dat de, de doelman van Manchester United, de GEA, meegaat. Spelers van Barcelona als Theo, Bertra. Muneza, Thiago, gewoon van de partij. Isco van Malaga. Morato, Nacho van Real Madrid. Ja, dat, dat zijn heel grote talenten. Dus dat, Spanje is ook zeker een van de kanshebbers. Ja, dat zijn veel grote namen die bij Spanje meedoen. Um, nou, zou, nou kan ik me een toernooi herinneren in 2005 in Nederland. Dat was het EK onder de 20, als ik me niet vergis. En daar zaten echt de, de, de pareltjes van nu bij. Hè? Messi, uh, Falcao deed toen mee. En ook uh, Pelle bijvoorbeeld, die nu bij Feyenoord speelt, uh, zat daar toen bij. Uh, zit er nou weer zo'n speler, zo'n zo wereldster van dat niveau, Falcao of Messi bij? Ja, dat is heel moeilijk in te schatten in, in, dus zeg maar, Tijdens de EK's van 2006 en 2007 onder Volpe de Haan... Ja, daar zijn eigenlijk heel weinig jongens van doorgebroken. Klaas-Jan Huntelaar is, er, is, is doorgebroken. Stijn Schaart aan half. En ja, het Maduro, Ron vlaar, kun je zeggen. Maar dat, dat zijn niet echt de hoogvliegers geworden waar iedereen op gehoopt had. Dus dat, dat is altijd afwachten. Maar ik denk met 12 A-internationals in de selectie van het Nederlands al. Dat er zonder meer een aantal jongens heel ver gaan komen en mooie transfers gaan maken. Nou, vandaag begint het aan Israël. Uh, wanneer speelt Nederland de eerste wedstrijd? Morgen, morgen. Tegen Duitsland om half negen in Petah Tikva. En we zijn erbij. Nou, dan zag ik al op televisie dat we goed aan het trainen zijn uh, om te wennen aan de omstandigheden. Hoe zijn die omstandigheden morgen in het kort? Ja, fantastisch. Ik begreep dat het weer in Nederland nu ook beter aan het worden is. Maar hier hebben we al een, ja, een week niet te klagen over het weer. Het is tussen de, de 28 en 32 graden. Dus overdag te uh, uithalen. Donderdag de eerste wedstrijd om half negen. Duitsland tegen Jong Oranje. En daarna nog tegen Rusland en Spanje. Dankjewel. je wel. gedaan. Z zometeen de kranten die zijn onderweg naar de, naar, de, naar de kiosk hier om 14 minuten over 5. Dat hoort u zometeen hier bij Omroep WNL. Niet bij de EO, maar bij Omroep WNL. You close your eyes, M does it M hurt? close your eyes Down in the city that we love us. Great clouds all, all over the hills yeah. Bringing darkness from us. us But if you close your eyes 10 seconden, op 10 seconden na is het, uh, wat is dit? nou, uh, uh, 6, 7, 18 minuten zelfs al. Ik heb een beetje moeite met tellen, Leon. Uh, over, uh, over vijf, en dat betekent dat wij uh, wakker zijn, u bent wakker. Maar de meeste Nederlanders liggen toch nog op één oor. Al zijn de kranten wel weer op weg naar de kiosk. We nemen ze met u door, te beginnen bij de Volkskrant. De mannen van de Vira houden hun hart vast, zo kop de krant. Fabrieksmedewerkers die de veelbesproken Vira-trein in elkaar schroefden... maken zich grote zorgen, zo vertelt medewerker Paolo Bruni...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 Simons Holding had in 2006 en 2007 nog tientallen miljoenen euro's... op de begroting in Nederland, maar daarna werden er nooit meer jaarrekeningen ingediend. Een accountant constateerde dat de financiële verantwoording niet in orde was. De Kamer van Koophandel schrapte de holding in 2008, eh, 2012 uit het handelsregister... maar er is nooit verder onderzoek gedaan. Om dit soort praktijken in de toekomst eerder te kunnen signaleren... is onder meer de PvdA voorstander van een openbaar register. Minister is de opstelte van Veiligheid en Justitie... wil vooralsnog niet verder gaan dan een besloten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 Het aantal na te situaties met dit nieuwe oefenprogramma is onuitputtelijk. Het simuleren van deze situaties heeft grote voordelen... volgens pelotonscommandanten Peter en Rob. Terwijl wij achter de computer oefenen... kunnen de agenten op straat gewoon aan het werk blijven. Dat schudt heel veel tijd, zeggen ze. En het belangrijkste doel dat iedereen in het echt straks weer veilig thuiskomt. Dat en meer leest u uh, zometeen in de ochtendkranten. En uh, wij praten er vast even over door met onze uh, studiogast... Julie Sterpstra, voorzitter van de CDJA. Uh, Toch maar even die kranten. En het belangrijkste is volgens mij voor het CDA wel zo'n beetje de Vira. Want Sander de Rauwe, uh, jullie Tweede Kamerlid... is er behoorlijk uh, ingegaan de afgelopen dagen. Ja, en terecht lijkt me. Want het begint zo langzamerhand wel een ontzettend groot fiasco te worden... Die, uh die Vira. Ontzettend treurig eh, als je dat allemaal zo ziet. Uh, het staat daar weggerangeerd, uh, die treinstellen. En uh, nou ja, van de week eerst België en, uh, en nu Nederland. En het lijkt me goed, uh, zoals ook de Rauwe daar volgens mij voor gepleit heeft, dat er een uh, parlementaire enquête komt om eens even goed uit te zoeken wat, uh, wat er hier nou allemaal heeft gespeeld. Heb je ooit een ritje gemaakt in de vira? Ik nog nooit, want je moet daar een toeslag voor betalen. Hè? Dus ja. dat, uh, ja, ja, ja. Dat, als student uh, was dat uh, niet aan mij besteed. Een <laughs> no-go om dat nee. te doen. Nee. Vind je dat ze eigenlijk te laat misschien wel de stekker eruit hebben getrokken? Nou goed, ik, ik begrijp dat ze in eerste instantie onderzoek hebben gedaan naar, uh, naar, alle, naar alle gebreken. Uh, boven de 2000 hoorde ik de Belgische topman zeggen, dus volgens mij: uh, 2000 strafpunten. strafpunten Rijn, ja, en je mag er niet meer hebben. dan 10. Ja. Ja. Dus dat is wel uh, dat is een partij treurig. Uh, ja, goed, de, je hebt natuurlijk contracten en ook met de Italiaanse fabrikant. Uh, maar volgens mij gaat veiligheid voor alles, dus ik vind het wel in eerste instantie goed dat daar uh, onderzoek ja. naar gedaan wordt, maar het kan natuurlijk niet zo zijn. Dat, uh, dat het nu gewoon totaal uitloopt op een, op een fiasco. Dat er de helft van de trein hier in Nederland al staat en de helft nog in Italië is. En dat, dat, ja, dat is eigenlijk te gek voor woorden. Ja, en dat je, nog, dat je dan ook nog ziet dat Italiaanse, uh, de Italiaanse fabrikant het gewoon blijft ontkennen. Dat is eigenlijk ook wel wat treurig. Wat is jou, wat jou betreft de beste oplossing nu? Naast uitzoeken wat er gebeurd is? Ik bedoel, het spoor wat niet gebruikt wordt? Ja, ik, ik zou zeggen, uh, zorg dat er fatsoenlijke treinen komen rijden. Ik zou het wel uh, geheel afschrijven als ik... Uh, maar goed, daar weet ik ook te weinig van. Maar uh, die vier niet meer aan beginnen, lijkt me. Nou, nog eventjes naar een heet puntje. Afgelopen weekend, uh, Buma, de leider van CDA... die grijpt terug naar de oude principes. Niet meer tien punten plannetjes om uit de crisis te komen. Nee, we gaan terug naar uh, ja, oude principes. Eens, blijer mee dat hij dat, dat heeft gedaan? Ja, ik, uh, ik zat, was afgelopen zaterdag op het congres en uh, ik ben blij met de zeven principes. Het is in ieder geval weer uh, echt een helder CDA-verhaal en een goed geluid. Wat mij Focus betreft. op de samenleving? Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook heel goed. Hè? We schieten niet door in het individualisme of in het staatsdenken... maar we geloven in de kracht van de samenleving. En dat is wat mij betreft ook typisch uh, CDA. En uh, daar uh, moeten we op blijven inzetten. En ik hoop dat de concrete vertaalslag uh, nu in de Kamer gemaakt gaat worden... Ja, nu, nu kom jij op voor de jongeren. Uh, hoe kan Buma daar als leider van het, uh, van het CDA aan bijdragen voor jullie? Nou, dat, dat, het geluid van jongeren in de Kamer... zeker met de partij als 50PLUS mag wat, wat nog wel meer gehoord worden. Uh, dat wil ik maar even gezegd hebben. Als je kijkt naar jongerenwerkloosheid... Loopt Is dat geluid er niet? Nou, te weinig. Ik vind dat echt te weinig. Uh, He, want de problematiek is wel groot. De jeugdwerkloosheid loopt op. Uh, studenten die niet meer aan de hypotheek kunnen komen... en in de schulden moeten als de studiefinanciering wordt afgeschaft. Uh, he, jongerenhuisvesting, noem zo maar op. Dus ik zou graag zien dat uh, ook het CDA... Voor, nog meer voor de jongeren op gaat komen. Ja. Ja, staat Buurman daar ook een beetje voor open? Kan je hem gewoon bellen en zeggen beste Siebrand, ik heb hier een puntje, dat moet echt op de agenda aan de Tweede Kamer? Nou ja, zo direct, uh, zo direct ligt het lijntje ook weer niet, maar ik kan hem altijd bellen... en uh, dat uh, zal ik dan ook zeker gaan doen. Ja, is het wat om eens een keer met zo'n jongere partij uh, op de lijst te gaan staan? Want volgens mij zijn jullie ja, redelijk onafhankelijk van het CDA. Klopt, klopt. Uh, Dus je kan toch ook als jongere partij zeggen, we gaan eens een keer kijken... of we in de Kamer, zoals bijvoorbeeld uh, BNN, ooit heeft geprobeerd met een jongere partij... Uh -huh. Maar... Dat, dat, dat is een optie. Aan de andere kant moet je ook wel weer zo reëel zijn. Uh, wij gaan ook uit van het christendemocratische gedachtegoed. En uh, ik zeg altijd uh, dat 50 plus, dat het eigenlijk een treurige bedoeling is in de Kamer. Want uh, alleen opkomen van de, voor de belangen van de ouderen, dat is ook niet goed. Uh, je zou moeten kijken naar solidariteit tussen generaties, zowel voor jong als oud. Dus alleen opkomen voor de belangen van jongen is dus ook weer niet goed. Maar uh, dus wat mij betreft gewoon, uh, gewoon uh, het CDA in de Tweede Kamer. Heb je dan ook iets minder met bijvoorbeeld de Partij voor de Dieren... die ook een eigen een specifieke doelgroep kiest, de dieren? Nou, ik, dat, dat vind ik... Dat is, uh, goed, je mag altijd opkomen, dat is ook het mooie van de democratie. Dus er is ruimte voor. Maar uh, ik vind wel, en dat vind ik ook het mooie aan, uh, aan het CDA... dat je een volkspartij bent. Dus dat je ontzettend breed bent uh, voor, uh, voor alle, alle soorten lagen in de samenleving. Dat trekt mij wel, ja. Jullie je stipt het zojuist al eventjes aan. De, de 50PLUS-partij, gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Nog eventjes terug naar je eigen partij. Uh, op welk gebied verschillen jullie nu het meest tussen het CDA en het CDA? Uh, zeker als het gaat uh, op het gebied uh, van jongeren. Uh, daar, uh, daar verschillen we het meest en uh, het CDA is goed bezig. Maar we, we beuken nog steeds uh, tegen het CDA aan om dat uh, meer voor elkaar te krijgen. Dat gat wordt gedicht. Nou, We praten zo meteen verder met je over allerlei... Problematiek, dingen die spelen. Julius Sterpstra, voorzitter van het CDEA. Game developers uit heel Nederland laten van vandaag tot en met vrijdag zien wat games voor bedrijven kunnen doen. Tijdens een driedaagse evenement bouwen ze spelprototypes waarmee bedrijven veilig en virtueel kunnen experimenteren met hun businessmodel. En daarmee willen de organisatoren de economie een boost geven. Dat is nogal wat, lijkt ons. Martijn van Best van Dutch Game Garden, goedemorgen. Ja, de, de, de game-developers dev bij elkaar. Hebben jullie genoeg Red Bull ingeslagen? Broodjes Bapau? Ah ja, ja maar dat wordt ook wel gezond gegeven hoor, dus uh, maak je geen zorgen. <laughs> Oké, okay, de groenten zijn ook in ieder geval aanwezig. Dat is goed om te horen. Uh, nu eventjes naar het punt waar het echt om gaat. Een, een bootcamp voor game-developers. Uh, wat, wat, wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, wat het in feite is, is dat we uh, verschillende game developers uit Nederland, en dan met name uh, de game developers die uh, toegepaste games maken, dus games met een bepaalde functie, en een bepaald, uh, bepaald doel, uh, hebben bij elkaar gezet. Um, en die gaan een game maken die gebaseerd is op het Business Model Canvas. En ik weet niet of je dat al kent, uh, het Business Model Canvas is in principe... Een, uh, een manier om na te denken uh, over je businessmodel. Om dat op een visuele manier weer te geven. Een aantal jaar geleden bedacht door een, door een Oostenrijker. Uh, het, het is een nog probleem. steeds een beetje vaag, uh, Martijn, wat mij betreft. Om op een visuele, visuele manier na te denken over je businessmodel. Gaan ja. we dan een soort staartdiagram maken waar alles onder elkaar nee, staat? Juist of? niet. Juist niet. Nee, want kijk, een businessmodel is. Uh, dus gewoon een bedrijfsplan voor een onderneming. Dat is meestal gewoon een saai boekwerk dat na één keer in de la verdwijnt. En wat het. het, het Business model canvas is, dan kun je dat hebben ze uh, uh, dan kun je dus je je, je, je, je bedrijf, je product, je, je, je op een hele visuele manier neergaat Van wat is nou mijn waarde die ik toeken toe, uh, aan mijn product? Wat zijn mijn activiteiten die ik daarvoor ontplooi? Uh, welke kanalen uh, gebruik ik daarvoor? Nou, dat is op een heel. Dat is gewoon een canvas, kun je gewoon op aan de muur hangen. Mm -hmm. Kun je dat gewoon met je collega's. Met je werknemers kun je dat gewoon uh, uh, bespreken. Uh, je kunt dat blijven aanpassen in plaats van dat het in een laag verdwijnt. En de volgende stap die wij willen uh, uitvoeren is uh, dat je daar een game van maakt. Een game is namelijk bij uitstek geschikt om uh, processen inzichtelijk te maken. Van Als ik op deze knop druk, dan gebeurt dit. Dat toe gebeurt dat. En wat gebeurt er nou bijvoorbeeld als uh, in één keer de grondstoffen voor je product uh, duurder worden? Hoe uh, beïnvloedt dat uh, de relatie met je klant bijvoorbeeld? Uh, als mijn partner uh, in één keer uh, failliet gaat, uh, hoe los ik dat dan op? Nou, dat, uh, dat willen wij dus inzichtelijk maken door een game. Maar, kunnen jullie dan ook, als ik een beetje verder kijk, binnen, binnen een paar jaar, uh, kijken hoe wij in Nederland uh, wat meer economische problemen gaan oplossen? Ja, het is wel de bedoeling dat wij bijvoorbeeld, uh, want de, uh, uh, de, we krijgen ook gasten, er komen bedrijven langs zoals uh, Telegraaf Media Groep, Schiphol, PwC, Shell. Dus die komen allemaal uh, langs de komende dagen. Um, die gaan we dus ook laten zien van nou kijk, uh, uh, wat gebeurt er nou als jij uh, met je bedrijf uh, tegen dit probleem aanloopt. Ja, hoeveel van die game developers zitten nu bij elkaar de komende dagen? Uh, nou, dat zijn zes verschillende, uh, zes bedrijven. Zes bedrijven? En die, ja, en die sturen allemaal een mannetje of twee, drie uh, daarnaartoe. En, en hoeveel, uh, partijen, ja, wat voor partijen kunnen jullie eigenlijk nou bedienen? Wat zijn bijvoorbeeld geïnteresseerde bedrijven? Dat wil ik net zei. Hè. Dus, uh, een bedrijf als uh, Shell, Kluwburg, de TU Eindhoven, uh, Schiphol onder andere. Die komen daar dus uh, die komen op af. Dan laten we even een voorbeeld nemen. Bijvoorbeeld Schiphol. Uh, probeer dat eens dus inzichtelijk te maken voor mij. Wat, wat, wat kunnen jullie met een game bijdragen aan, aan hun model? Nou, als je daar een game uh, van maakt voor een model, dan, uh, dan zet je dus eigenlijk al die processen die ervoor zorgen dat Schiphol gewoon een uh, goede uh, luchthaven is. Die dan zit je dan dus bij elkaar in het spel. Dus uh, wat zijn nou de kosten om zo'n uh, luchthaven te runnen? Welke uh, grondstoffen heb je nodig? Wat zijn nou de partners? Welke uh, relaties hebben ze met hun klanten? Uh, dat zou je dan in een game kunnen vatten. En stel nou dat een van die dingen, dat daar een probleem mee is. Ik noem wat. Dat uh, de kerosine wordt in één keer veel duurder. Ik noem maar wat. Uh, uh, hoe. hoe beïnvloedt dat nou uh, zo'n luchthaven? Nou, En als je dat in een game valt, dan kun je daar dus meteen mee experimenteren. Van wacht even, als we het nou eens over deze boeg gooien bijvoorbeeld. Dan kun je dus experimenteren met je uh, bedrijfsprocessen zonder dat je meteen uh, ook daadwerkelijk moet doen. Kun je dus veilig uh, dat uitproberen. Dus als ik eigenlijk je kort mag samenvatten, door middel van een simulatie waarin je verschillende aspecten kan aanpassen. Kun je het model waarin je gaat werken bestuderen? Ja, in principe wel. Uh, en dan op een veilige omgeving. Dus je hoeft niet meteen alles om te gooien. Je zegt, jongens, we gaan het nu zo doen. En je kunt even kijken van, nee, hey, wacht even. Als we het nu eens uh, eerst in een game uh, experimenteren ermee. Kijken van, wat nou als we dit veranderen. Uh, ja, dan kun je dat dus uh, uh, op een veilige manier doen. Zonder dat je dit ook echt meteen uh, allerlei processen in de praktijk moet brengen. En uh, ja, dat gaan we dus de komende dagen doen. Uh, en dat is allemaal live te volgen op uh, www.kanvastengame.com. Ja, tot en met vrijdag zitten jullie bij elkaar, de game developers. Martijn yes. van Best van Dutch Game Garden, hartelijk dank. En we wachten de resultaten maar af dan, hè? Ja, dat is goed. Dankjewel. Dan gaan we ondertussen naar het nieuws? Twee minuten over half zes alweer aan aangeschoven, hè? Het Was een minuutje. Nee, geen probleem. Een van de twee uh, dj's die betrokken was bij het uh, nettelefoontje naar het ziekenhuis... waar de zwangere Kate Middleton werd behandeld... heeft dinsdag een uh, Australische radioprijs gewonnen. De Australische minister voor communicatie noemde de keuze een blijk van slechte smaak. Michael Christian deed mee aan een competitie... om het nieuwste talent van het radiostation te ontdekken. en Deze Christian die belde dus in december samen met een collega... naar het ziekenhuis waar Kate Middleton lag... en deed zich voor als uh, koningin Elisabeth II... En de verpleegster die hen doorvermondt, die pleegde enkele dagen later zelfmoord. Nou ja, goed, dat, dat heeft voor nogal wat opschudding gezorgd uh, in Australië. En uh, ja, dat zal ongetwijfeld nog, uh, nog een tijdje doorsurden daar. Apple hangt een uh, importverbod voor een aantal oudere iPhone- en iPad-modellen boven het hoofd. De Handelscommissie van de Verenigde Staten maakte dinsdag bekend... dat Apple een patent van zijn concurrent Samsung heeft geschonden. De uitspraak van de Handelscommissie is definitief. Alleen een stap naar de federale rechter of ingrijpen van president Obama... kan het importverbod voorkomen. In het Amerikaanse Idaho heeft er een wel heel bijzondere gebeurtenis plaatsgevonden. De 102-jarige Dorothy Custer vierde haar verjaardag door te jumpen van de Perrin-brug. En het is niet de eerste keer dat deze Daredevil-oma iets extreems doet op haar jubileum. Vorig jaar ging ze voor de eerste keer in haar leven ziplinen. Beide keren kregen ze de onvergetelijke ervaring cadeau van haar familie. En dan nu het weer met Stijn van Antwerpen.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 Richting het weekend een voortzetting van het zomerse weerbeeld. met temperaturen tussen de 20 en 25 graden. Het minuutje. Het weer ziet er in ieder geval goed uit. Zometeen gaan we in uh, nu al wakker praten met Gertjan Segers van de ChristenUnie. Want uh, in Nederland is iedereen volgens de wet strafrechtelijk te vervolgen. behalve de staat. En daar wil hij samen met de PVDA en de ChristenUnie verandering in brengen. Eerst doe maar. En... Schrik maar niet, ik wil je niet verlaten, nee. Er is iets en ik kan er niks aan doen. We komen niets tekort, we hebben alles. Een kind, in huis, een auto en elkaar. Wat het geval is, ah. Ik zoek iets meer, ik weet alleen niet waar. Is dit alles? Is dit alles? Mm, is dit alles wat er is? 9 ja, minuten over half één. Radio 1. Omroep WNL is dit. En met de komst van de partij van 50PLUS hebben de ouderen van Nederland... met hun eigen vertegenwoordiging in de landelijke politiek van een landelijke jongerenpartij lijkt de komende tijd echter nog geen sprake. Toch laten de jongeren wel degelijk hun stem horen in de politiek. Met dat doel zijn uh, ook de jongerenpartijen opgericht. De voorzitter van de CDJA, dus de CDA-jongeren, zit uh, bij ons in de studio. Uh, Julius Sterpstra, nogmaals goedemorgen. Goedemorgen, hallo. Uh, hoe is die samenwerking eigenlijk tussen alle andere uh, jongerenpartijen? Die is ontzettend goed. Uh, waar mogelijk werken we ook samen, dus op punten waar we elkaar kunnen vinden... Moeten we dat ook doen? Want uh, als je dat ja, samenwerken, dan is je geluid gewoon krachtiger en sterker. Een mooi voorbeeldje is de jongerenhuisvesting. Als het gaat, uh, hè, als je klaar bent met studeren of je, je bent klaar met je opleiding en je wil, uh, je wil naar, een, naar huis of je wil bij je ouders weg, dat is ontzettend lastig. Het is heel duur. De hypotheek is bijna niet aan te komen. Uh, toen hebben wij als CDJA hebben we samengewerkt met de Jonge Democraten, de jongeren van D66 mm -hmm. en perspectief, de jongeren van de ChristenUnie. Uh, en zijn een petitie gestart om te kijken wat er mogelijk is... Uh, als, als gemeente gaan samenwerken met woningcorporaties en dergelijke. En dat is bijvoorbeeld goed opgepakt. En dat ligt nu ook bij de Tweede Kamer, dus dat is hartstikke leuk. En daar zie je dat je als je samenwerkt... dat je dan uh, meer kan bereiken op bepaalde thema's. Ja, ja, dat eigenlijk is het gewoon... jullie spelen bijna na, of spelen ja, dat zeg ik een beetje oneerbiedig... maar wat er in Den Haag dus eigenlijk ook gebeurt. Zeker. Nou ja, goed, hè? uiteindelijk bepalen wij niet. Maar, nee. Uh, wij denken wel over dezelfde thema's na en we doen dat vanuit een jongerenblik. En we proberen zoveel mogelijk jongeren daarbij te betrekken. Ja, is, is, er, is er ook een, een echt een, eigenlijk een, een oudere thema waar jullie enorm over nadenken? Of probeer je toch altijd alles weer te reflecteren op jongeren? Nou nee, nee, nee niet, niet per se. We denken na over, over een vrij breed scala aan onderwerpen. Maar uh, als je het hebt bijvoorbeeld over solidariteit tussen generaties. Waar ik dan me uh, erg hard voor maak. Dat geldt natuurlijk net zo goed voor ouderen. Hè? Ouderen hebben ook veel gedaan voor dit land. Uh, en als het gaat om pensioenen is dat ook niet altijd makkelijk. Maar uh, de discussie is wat mij betreft nu een beetje scheef. Uh, je hoort uh, heel erg veel rondom de problematiek uh, met ouderen. En je hoort jongeren eigenlijk niet. Terwijl er toch wel veel op het bordje van jongeren komt. En ik vind die discussie dus een beetje scheef. En ik zou graag de jongeren iets meer stem willen geven... zodat de discussie weer een beetje in evenwicht komt. Jongeren moeten meer betrokken worden bij de politiek, zeg je. Um, ja. Ja, nu, nu ben je anderhalve week voorzitter van de CDA. Hoe ga je dat doen? Nou ja, goed. Uh, hoe gaan we dat doen? Zorgen dat, uh, dat... Ik kan alleen spreken voor het CDA natuurlijk. Zorgen dat wij groeien in ledenaantal. Uh, en het is denk ik ook belangrijk dat je uh, bredere activiteiten organiseert... dan puur en alleen politieke lijn. Je moet ook... Uh, ik zeg niet dat je een gezelligheidsvereniging moet zijn... Maar uh, het is wel leuk om de interesse te trekken uh, van jongeren, uh, om ook gezellige en leuke en interessante activiteiten te organiseren naast uh, het al hele interessante politieke lijn. Dus daar uh, zou ik graag op willen inzetten, zodat uh, jongeren uh, er meer betrokken bij worden. Nu hoor ik je in, dit, in deze afgelopen zin al een paar keer zeggen dat het woord leuk, is dat het, het kernwoord waar de politiek misschien iets meer zich op moet richten om de jongeren ook te trekken? Ja, denk het wel. Politiek zou iets sexy moeten worden, zou je misschien wel kunnen zeggen. Want uh, vergeet niet, er wordt wel ontzettend veel besloten voor jongeren. En uh, ik kan me best wel voorstellen dat jongeren het uh, niet direct heel interessant vinden. Uh, maar uh, ja, dat moet je toch proberen uh, het bewustzijn te creëren bij de jongeren. We praten dus zometeen nog eens even verder hoe we dat nou echt binnen nu en een beetje korte tijd... misschien wel binnen die gemeenteraadsverkiezingen voor elkaar gaan krijgen. Julius Sterpstra van de CDJA. In Nederland kan het Openbaar Ministerie volgens de wet iedereen strafrechtelijk vervolgen, behalve de staat. Maar daar moet verandering in komen, vinden PVDA, CDA en ChristenUnie. Daarom wordt er vandaag over gepraat in de Tweede Kamer. Voor de ChristenUnie voert Gert-Jan Segers het woord. Meneer Segers, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er mis met de huidige wet? Dat is dat er rechtsongelijkheid is. Dat als uh, een bedrijf als Shell, als die een grote fout maakt... dan zijn zij uh, aansprakelijk en dan kan er een rechtszaak komen... En dan kan er een boete komen, dan moeten ze uh, flink bloeden. En als de staat een grote fout maakt, dan kan dat niet. En dat is rechtsongelijkheid. Ja, maar Hoe zit dat dan precies? Want hoe gaat dat nu in zijn werk? Want de overheid maakt natuurlijk fouten. Precies. En dan heb je bijvoorbeeld een politiek debat en dan, uh, nou ja, dan moet de minister aftreden... of er wordt een motie van wantrouwen ingediend. Uh, dus er kan een politiek debat worden gevoerd... over fouten die de staat maakt, die de overheid maakt. Maar strafrechtelijk kan dat niet. En dat is dus... Nou ja, terwijl de overheid soms ook verantwoordelijk is... voor olievervuiling of... Uh, nou ja, recent hebben we dat gehad met de trieste dood... van Dolmatov, een asielzoeker. Dan kan dus de overheid zulke grote fouten maken... dat je zegt... Ja, maar die moeten we in strafrechtelijke zin ook iets mee kunnen doen. Ja, geeft u dat dan het gevoel dat de overheid boven de rest van de burgers of andere instanties staat? Precies. En soms zelfs zo vreemd dat de, bij de lokale overheid kan het wel. En dat is het ook gebeurd. Er is een gemeente aansprakelijk gesteld voor een slechte rotonde... waar een verkeersongeluk gebeurde. Um, maar als het een rijksweg betreft, dan kan dat niet. Dus wat bij de lokale overheid wel kan, namelijk verantwoordelijk houden... Uh, dat kan bij de Rijksoverheid niet. Dus dat, is, dat zijn allemaal van die ongelijkheden, van die rechtsongelijkheden... waar je zegt, ja, daar willen wij echt een einde aan maken. Ja, kan dit voorstel er nou toe leiden dat bijvoorbeeld staatssecretarissen... straks de gevangenis ingaan? Nee, dat denk ik niet. Um, wat je bijvoorbeeld bij olievervuiling, uh, waar dan de overheid verantwoordelijk voor is... wat je zou kunnen doen, is dat de overheid schadegroening moet betalen... of een gebied in zijn oorspronkelijke staat herstellen. Dat is wel mogelijk. Uh, maar ik zie geen staatssecretaris de gevangenis ja. nee. Dus we moeten financieel gaan boeten. Dat is eigenlijk waar u naartoe wilt. Ja, zeker. Ja. Nou, wordt er volgens mij door verschillende Kamerleden al sinds 2006 gevochten voor dit, uh, voor dit ja. plan. Hoe ja. groot uh, is het draagvlak nu? Nou, het ziet eruit dat er wel een meerderheid komt. Uh, dus dat is, het, dat is het goede nieuws. Um, maar er zijn hier en daar nog twijfels. Dat men zegt van ja, eigenlijk vinden we het belangrijker dat er uh, politieke uh, verantwoording wordt afgelegd. Dus uh, wij willen gewoon dat staatssecretarissen, ministers, dat die in de Kamer uh, verantwoording afleggen. Dat vinden wij belangrijker dan bij de rechter. En dat mag elkaar niet in de wielen rijden. Nou, wij denken dat dat elkaar niet uh, hoeft te bijten. Um, dus wat ons betreft uh, uh, uh, kan het prima samengaan. Het politiek debat is echt iets heel anders dan een, een, een strafzaak. Uh, dus dat kan samengaan. En ik denk dat we die vrees kunnen wegnemen... en dat wij een meerderheid voor dit voorstel gaan halen. Ja, want volgens mij is het voornamelijk de SP... die bang is voor wat u zojuist noemde. Ja, precies. Die willen echt het, het, het, de, de politieke verantwoording... Uh, vinden zij zo belangrijk en die vinden wij ook belangrijk. Dus uh, alleen wij zeggen dat uh, hoeft het elkaar dus niet te bijten. En die, die politieke verantwoording, dan hebben we het over een... Uh, als het uh, zover gaat als dat het kan, een parlementaire enquête? Uh, ja, dat zou een enquête kunnen zijn. Ja. En dat zou uh, het aftreden van een de, bewindspersoon kunnen zijn. Dus dat wordt dat, dat, dat allemaal uh, tot, uh, uh, tot de mogelijkheden. Uh, en dat blijft zo. Dus daar, daar doen wij niets aan af. Uh, nee. Maar wat wij, wat wij extra doen is... Als een overheid echt zo faalt en zulke grote fouten maakt... dan tasten we het rechtsgevoel van burgers aan. Als we zeggen, ja, maar de overheid ontspringt de dans. Terwijl als een groot bedrijf het had gedaan of een burger het had gedaan... Um, dan was die gestraft. Ja, en dat is een rechtsongelijkheid. Maar hoe gaat u die grenzen aangeven? Uiteindelijk is dat het openbaar ministerie die dat, die dat doet. Dus die moet dan nagaan. Hey, um, uh, kunnen wij vervolgen, moeten we vervolgen... Uh, dus die zullen die afwegingen uh, moeten maken. Um, en dan, dan uh, dat is natuurlijk ook de rechterlijke macht. En daar kan de politiek niet in treden. Wij kunnen niet echt het openbaar ministerie zeggen, uh, u moet wel vervolgen uh, um, of niet vervolgen. Dat, dat, dat, dat, beslist, dat uh, beslissen ze zelf. Um, maar wat, wat de politiek altijd wel kan doen, is natuurlijk een politiek debat blijven voeren. En dat, dat zal gaan blijven. Ja, precies. Dus als ik het goed begrijp, als ik het even mag samenvatten. De kaders worden nu geschetst en de rechterlijke macht blijft uiteindelijk daarover gaan. Ja, alleen wij, wij vergroten de, de, de mogelijkheden van de rechterlijke macht dat het openbaar ministerie, bijvoorbeeld bij zo'n olieramp, waar uh, de overheid ook een verantwoordelijkheid draagt. Uh, dat kan het openbaar ministerie zeggen, maar dit is zo'n grove schending van nou ja, het milieu of vervuiling van het milieu waar de overheid een verantwoordelijkheid draagt. Nu gaan wij tot vervolging over. Of nou ja, wat, wat we dus recent hebben gehad, het hele trieste geval van Dolmatov, de asielzoeker. Waar echt aanwijsbare fouten zijn gemaakt. Wij vergroten de mogelijkheid van het openbaar ministerie om te zeggen... ja maar overheid, nu ont kun je niet de dans ontsnappen. Meneer Segers, er wordt vandaag over gesproken in de Tweede Kamer. Dank u wel. Ja, graag gedaan. when I get En viva la vida hier in het staartje van nu al wakker omroep WNL op Radio 1. Na de voor het CDA dramatisch verlopen Tweede Kamerverkiezingen... laat de partij zich eh, nu op voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. En hoewel dat nog eventjes duurt, zal ook jongerenpartij CDA, CDA een rol gaan spelen. Julia Sterpstra is voorzitter van de jongerenpartij... en zit het al het hele uur bij ons in de studio. Goedemorgen voor de laatste keer. Goedemorgen. Ja, Hoe ga jij ervoor zorgen dat het CDA de komende verkiezingen weer de grootste gaat worden? Bij de gemeenteraad, Nou, daar gaan we voor zorgen. We hebben een, een traject gestart, generatie 2014. Uh, met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen voor volgend jaar. Daarin uh, trainen we jongeren. Uh, en dan moet je denken, hè, hoe werkt de gemeenteraad? Wat zijn uh, de gebruiken in zo'n uh, zo raad? Hoe ga je om met media? Hoe schrijf je moties? Zodat we jongeren echt klaarstomen uh, voor de gemeenteraad. En ook voor de verkiezingen. En dan proberen we ze dus zo hoog mogelijk op de lijst te, te zetten... Uh, ook met jongerenthema's in alle verschillende gemeenten. Zodat je uh, toch ook jongeren uh, betrokken houdt bij de politiek. En in elke gemeente uh, de verschillende thema's aanstipt die belangrijk zijn voor jongeren. Nu las ik niet heel, heel lang geleden een onderzoekje waarin bleek geloof ik... dat de gemiddelde wethouder in Nederland 55 jaar is of zo. Nou, dat is trullig, ja, precies. Ja, ja. Nou, nou zou ik, uh, lijkt het mij logisch om bij de gemeentepolitiek te beginnen met de verjonging. Zeker, en dat, uh, dat hebben we dus ook als CDA hoog in het vaandel... Uh, en het is ook ontzettend belangrijk... want als je politiek levend wil maken voor mensen... Uh, dan moet je het dicht bij de mensen houden. En dan is toch de gemeente en de, en de sportclub... En het, uh, en het park om de hoek, uh, dat is belangrijk... Dus uh, wij als CDA gaan vol inzetten op die gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. Ja, want hoewel je uh, uh, misschien uh, niet zou zeggen. Het dus lijkt een beetje een ver van mijn bedshow, toch af en toe. Hè, politiek, al doen ze nog zo de best om het dichter bij de, uh, nou, bij de, bij de bevolking te brengen. Hoe, hoe kan je dat aanpakken? Wat voor nieuwe methoden heb je daarvoor? Nou, ik denk dat het belangrijk is dat je naar jongeren toe gaat. En dat je jongeren uh, actief benadert. En ze dan laat kennismaken met, uh, nou in dit geval de gemeentelijke politiek. Uh, daar zijn ook wel voorbeelden van. En dan zie je toch, als je. Ja, dat vergt dus van ons als CDA een, een, een extra vette houding. Dus dat naar buiten toe. En uh, dat, dat jongeren er best in geïnteresseerd zijn. Maar dat ze eigenlijk nooit weten hoe het werkt. Bij wie ze, bij wie ze aan moeten kloppen als ze wat vinden. Dus zorg dat je uh, ja, faciliteert in ontzettend veel activiteiten. En dat je naar jongeren toe gaat. Uh, en zo ze erbij betrekt. Wordt het je ook niet lastiger gemaakt doordat er steeds meer bijvoorbeeld een deel van de zorg naar de gemeente toe gaat en zo misschien nog wel meer dingen? Wordt het daar niet veel lastiger van voor je om het nog uit te leggen? Ja en nee. Aan de ene kant uh, maakt het dat ook wel weer dat uh, er ontzettend veel gebeurt in de verschillende gemeentes. Dus uh, wat dat dan gaat, ik geloof heel erg in uh, politiek dicht bij de mensen. En dat, ja, dat begin je bij de gemeente. Dus uh, als daar steeds meer gebeurt, dan uh, zijn mensen ook makkelijker betrokken. Ik denk als je over Europa praat of zelfs over Den Haag... dat mensen het al heel snel ver van de mm -hmm. bedshow vinden. Dus uh, meer bij de gemeentes neerleggen... ben ik op zich geen tegenstander van. Het moet natuurlijk ook niet, weer niet te veel zijn en te ingewikkeld. Dus daar moet je dan wel voor uitkijken. Uh, maar het is wel een taak voor politici... en ook voor jongerenorganisaties als het CDJA... om zo goed mogelijk aan jongeren uit te leggen wat er gebeurt. Ja, maar dan zie ik wel heel vaak uh, hoe sexy je het ook wilt maken... als het op tv over... Uh, dorpsproblemen gaat, zoals laatst met de bloembakken, de verkeerde rotonde... of de boom die omgezaagd wordt. Het zijn toch altijd nou, de 55-plussers die zich daar enorm om bekommeren. Hoe ga je daar dan toch die jongeren tussen krijgen? Ja, dat, dat uh, is lastig, maar ik ben ontzettend gemotiveerd. Uh, <laughs> gewoon, ja, zorgen dat je een stem krijgt in, in, de, Haagse, in de Haagse politiek... En, en zorgen dat je blijft beuken tot bijna vervelend aan toe... Op die Haagse deuren. met onze jongeren thema's. En, en wil je zelf ook nog. Uh, als allerlaatste achter die Haagse deuren terechtkomen. en die kamer in. als misschien als ik 55 plus ben. <lacht> ga je nee, dan een uh, krol bijstaan? Dan uh, nee, nee, nee, nee. naar een partij als 50 plus zal ik niet gaan. Uh, maar uh, nou ja, niet. ik heb niet directe ambities voor de politiek. ben nou voor de aankomende twee jaar. Uh, voorzitter van het CDJA. en daar ben ik ontzettend gemotiveerd voor. Ik ga me inzetten voor uh, de problemen die spelen voor jongeren. en wat er daarna gebeurt. Uh, is maar studeren is ook belangrijk. <laughs> Ga dat vooral doen. We gaan je uh, volgen en kijken of dat gaat, gaat lukken om je plannen te verwezenlijken. Julius Terpstra, voorzitter van het CDJA. Je was uh, bij ons de gast het afgelopen uur. Dank je wel. Dank je wel. 8.000 Nederlanders fietsen vandaag en morgen de Alpe d'Huez op in Frankrijk. Dit doen ze voor Alpe d'Huez, een jaarlijkse actie waarmee geld wordt opgehaald voor de strijd tegen kanker. Een van de rijders die binnen nu en enkele minuten op de fiets stapt is uh, is Paul Smulders. Paul, goedemorgen. Eh, klaar inderdaad om die fiets op te springen? Ja, ik zit zelfs al op mijn fiets en ik sta bij de voet. Dus ik kan, uh, als ik dadelijk ophang, dan ga ik meteen beginnen. Eh, je, je, rond klokslag klok zes uur wil je weg zijn, geloof ik, hè? Ja, ja precies. Ja. Want eigenlijk... Eh, ik ga hem zes keer rijden vandaag en eigenlijk zou ik dan morgen moeten starten. En ik dacht ook dat het ging lukken. Maar toen kwam ik er gisteren achter dat ik vandaag was ingedeeld. En vandaag is eigenlijk de kortere dag. Dus ik ga hem nou eerst twee keer alvast voor 10 uur rijden. En dan is de officiële start vandaag. En dan probeer ik hem nog vier keer met een grote groep mee te rijden. Ben je dan echt illegale dingen aan het doen of uh, is het nou, allemaal ja, het, wel oké? Okay. Het is een openbare weg, dus ah. het is sowieso oké. Okay. Um, alleen het is natuurlijk wel heel erg jammer dat je niet de hele tijd met een grote groep mee kan rijden. Maar ja, ik ga nu twee keer een, een muisstille berg op, dus dat heeft ook wel wat. De laatste loodjes, zeg maar, als je de vijfde en de zesde keer gaat, die kan je wel uh, met een grote groep afleggen. Ja, absoluut, absoluut. Vanaf de derde keer al. Ja, hoe, hoe is je voorbereiding geweest hierop? Ja, wel, wel redelijk goed. Ik heb vroeger zelf gewielrend, dus ook wedstrijden gereden. Dus mijn basisconditie is nogal, uh, nogal, nogal oké. Okay. En ik ben vorige week in Italië wezen fietsen, waar ook de giro was. Alleen, daar was heel veel sneeuw en zo. Dus de echt hoge bergen, heb ik toen niet kunnen beklimmen. Maar ik denk dat het moet lukken. Het zal vooral, uh, nou, vooral zaak zijn dat ik mezelf niet opblaas. Dus rustig doen op de eerste klimmen, ook al gaat het nog heel makkelijk. Zodat je op het eind nog voldoende over hebt. Ja, jezelf niet opblaast, dat klinkt allemaal heel professioneel. Heb je ook nog een persoonlijke reden waarom je meedoet aan de -du 6? Ja, nee, ik heb vorig jaar een grote boterham in Afrika overleefd. En dat is echt bijna precies een jaar geleden. Dus ik vind het wel heel mooi om vandaag zo'n extreme prestatie neer te zetten... om te laten zien dat ik er nog ben. En daar hebben ze vorig jaar heel veel geld opgehaald. 32 miljoen, ruim zelfs, meer dan 32 miljoen. Uh, denk je dat dit bedrag dit jaar weer gehaald kan worden? Ik hoop het, ik hoop het vannacht. Ik heb zelf 4.000 euro opgehaald. En uh, volgens mij als iedereen dat doet, uh, dan, moet het, uh, dan moet het kunnen lukken. Waar, waar zit vandaag nou voor jou het, het heikele punt? Nou ja, ik... Ik heb gehoord, kijk het is nu echt stralend weer hier, geen wolkje te zien. Het is ook al licht, dus dat is ook heel fijn. Uh, alleen ik heb gehoord dat het eind van de middag dat het gaat omweren. En uh, ik kan me voorstellen, als je dan tijdens je vijfde of je zesde klim bezig bent, <laughs> dat je daar minder vrolijk van wordt. Zeker als je ook weer naar beneden moet in de nattigheid. Dus ik hoop dat het droog blijft en dan moet het goed komen. Ja, ja eventjes, want voor, voor mij, ik heb die Alpe west nog nooit beklommen. Hoe, hoe ver is dat klimmen? Hij is uh, ruim 13 kilometer. En dat nou, zes keer doen. Dus dat betekent dat je op één dag 80 kilometer klimt. En dat is natuurlijk wel, dat is wel flink. Ja, ik wou net zeggen omhoog. Want hoe, dan zie ik altijd op televisie als ik de Tour de France kijk van die stijgingspercentages. Wat moet ik me hierbij voorstellen? Nou, dit is gemiddeld 8% volgens mij. Maar hier meteen bij de voet gaat hij dadelijk een uh, procent of 11 omhoog. Dus dat is het zwaarste gedeelte. Dus je begint wel lekker. Nou, ik wens je veel succes de eerste twee keer uh, alleen. Uh, geniet in ieder geval ook ondertussen van het uitzicht. Dan, uh, dan ga je misschien wat rustiger de berg op uh, in het begin. Uh, Paul Smulders, dank je wel uh, op deze vroege ochtend. En veel succes natuurlijk op die berg. Ja, Paul Smulders die begint dus uh, over uh, 45 seconden aan zijn tocht op de Alp S. De Alp du S gaat hij fietsen. Zometeen op deze zender op Radio 1. Het Radio 1 Journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. En wij zijn natuurlijk volgende week weer... Dan uh, gaan we ons speciaal richten op Amerika. Want uh, daar gebeurt van alles rond heel veel Amerikaanse sporten. En dat is wel een uitzending waard. Ja, er zijn een heleboel play-offs met de NBA en de NHL. Dat zijn de sporten die daar leven. Voor nu wensen we u nog een hele wakkere dag. En tot volgende week natuurlijk. Nu al wakker. WNL. Nieuws in de nacht.